Torralbegens met het NOS-journaal. Een nieuwe uitspraak van de Raad van State over stikstof kan de bouw op grote schaal platleggen. Dat zeggen juristen tegen de NOS. De Raad van State buigt zich momenteel over de zogenoemde bouwvrijstelling. Waardoor de tijdelijke stikstofuitstoot bij de bouw niet meetelt voor de vergunning. Wordt alleen gekeken naar de uitstoot als het gebouw wordt gebruikt. Door die regeling konden bouwprojecten toch doorgaan. Juristen verwachten dat de vrijstelling gaat sneuvelen... omdat de raad eerder al oordeelde dat het splitsen van uitstoot niet mag. Lokale partijen zijn vier maanden na de gemeenteraadsverkiezingen... het meest succesvol bij de verdeling van wethoudersposten. Niet alleen wisten op veel plekken lokale partijen de verkiezingen te winnen... ze leveren ook bijna een kwart meer bestuurders dan vier jaar geleden... blijkt uit een inventarisatie van de NOS. In ruim acht van de tien gemeenten hebben zij nu één of meer wethouders geleverd. Inmiddels is na vier maanden in bijna alle gemeenten een nieuw college gevormd. In zes gemeenten wordt nog onderhandeld. Bij een ongeval op de N65 tussen Tilburg en Den Bosch is vanochtend een automobilist omgekomen. Het slachtoffer is een man van 20 uit Tilburg. Het ongeval gebeurde even voor half zes ter hoogte van Berkel -Enschot. De auto brak bij het ongeluk in stukken en vloog daarna in brand. De weg is waarschijnlijk de hele ochtend nog afgesloten in de richting van Den Bosch.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 Het weer, vanmiddag aan de kust vrij zonnig. In het binnenland nog wat stapelwolken. Bij matige noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Morgen zonnig en droog. En dan wordt het 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht... na een ongeluk bij Maarse. Drie kilometer met 20 minuten vertraging. De weg is dicht. Je wordt daar via de af- en toerit geleid. Tot zover de verkeersinformatie.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 Voilà, mais sans toile la suite tout en équilibre J'avais peur En een hele goede morgen. Dit is in het programma Goedemorgen Zandwoord. En we hebben weer een hele leuke afwisselende uitzending voor u. In de eerste plaats heeft u wel lekker geluisterd naar het nummer Libre van Angelo. Angelo, allemaal heerlijke zomers van nummers uitgekozen... door de samensteller van de muziek vandaag, Jelmer Koper, die ook de jingles heeft verzorgd. De techniek wordt ook verzorgd door Jelmer Koper. Ja, ik zal maar even Goedemorgen zeggen dan ook meteen. Ja. Kijk, fijn. Een presentatie doet Jelmer samen met mij ook vandaag. Dus hij is uh, op alle mogelijke manieren uh, betrokken in de uitzending. De redactie is gedaan door Hans Botman die onze redacties komen versterken. Daar zijn we heel erg blij mee. Mijn warme stemgeluid is dat van Roy Donger, uh, uw regelmatige presentator. Aan tafel zit onze eerste gast Gertjan Bluis. Maar ik ga u nog even vertellen voordat we verder gaan wie er nog meer komen in het eerste uur. Uh, dat is Geert Seidsenaar van uh, Camping Zandvoorde. En Eveline van Hoof, die komt praten over de opvang van Oekraïners. Goedemorgen Gertjan. Goedemorgen. Mag ik Gretjan zeggen? Ja, tuurlijk mag ik Gretjan zeggen. Ik ben gewoon Gretjan Bluis. Dus, uh, ja, morgen ja. ook thuis. Gaan is allemaal thuis? Je hebt tijd vandaag om in de uitzending te komen... en niet op het aardappelveld te staan. Nee, dus dat ik klopt, ik... klopt. de aardappels ja. gaan goed. Nee, maar ze gaan wel weer vandaag een deel. Dus de vroege aardappels gaan eruit, dus uh, ja. ik ben benieuwd. En ik begreep dat jullie toch wel weer met uh, uh, Fiet Danver gaan... Uh, ja, ben, ben heeft nog... Het hangt een beetje van hoeveel we... Op hoe de oog zes, en dan gaan we kijken of we weer... Wat voor het goede doel waarschijnlijk ja. in Oeganda wat kunnen doen. Ja. Heel erg leuk. Ja. Nou, <coughs> weer terug als uh, wethouder. Ja. Een bekend columnist heeft wel eens geschreven dat jij de enige democratische constante factor in het college bent. Nou ja, ik ben wel steeds wethouder geweest tot nu ja. toe. Dit is mijn derde periode, maar het wordt wel mijn laatste periode, heb ik besloten. Want dan ben ik 67 en uh, dus ik, we hebben een hele goede opvolging. Komt eraan, jongere CDA-leden, dus we gaan uh, werken dat ik ook wat dat betreft mijn laatste periode is. En dat vind ik weer mooi om te doen. Dus dan wil je er ook een, uh, heel veel bereiken in die laatste ja jaar, Ja, ja de portefeuilles die ik heb... Is misschien wel interessant om ja, te vertellen. Natuurlijk financiën en planning en controle. nou Dat is toch wel een beetje een belangrijke basis. Nou, maar, maar ook werk en inkomen en minimabeleid... en uh, schuldhulpverlening. En ook welzijn en zorg, de WMO. Dus eigenlijk een mooie portefeuille... waarmee je ook gewoon de, met, veel met de is in contact... met de organisaties. Maar er is ook veel te doen op dat gebied. Werk en inkomen is ook... Heel belangrijk dat we dat proberen te koppelen aan de economie. Dus dat we mensen aan het werk krijgen. Dus de mensen aan het werk krijgen. En aan de andere kant ook zorgen dat de bedrijven dat accepteren, goed accepteren. En dat we daar werk van maken met elkaar. Dat vind ik een heel belangrijke opdracht. En dat iedereen in Zoveel meedoet vind ik heel belangrijk. En ook zit in mijn portefeuille het zogenaamde, het, het, de bedrijfsvoering, het vastgoed van de gemeente... Maar ook participatie en dienstverlening. En participatie en dienstverlening... daar wil ik eigenlijk... vind ik een van mijn speerpunten... om de politiek toch dichter bij de burger te brengen. Ook de uitvoering van het gemeentelijke hè, apparaat... dichter bij de burger brengen. En nou, dat, dat, dat willen we gaan doen door meer wijkgericht te gaan, uh, gaan werken. En, maar ook de, dat woord participatie... ik vind het een, een ingewikkeld woord. Ik zou meer zeggen... Meer, hoe. De dialoog met elkaar voeren. Ja. Dat vind ik veel belangrijker. En aan de voorkant goed afspreken als je die gesprekken voert. Wat je van elkaar mag verwachten. Want uiteindelijk heeft iedereen wel zijn eigen verantwoordelijkheid. Hè? De gemeenteraad heeft het, het, college en de burgers. En je moet ze niet door elkaar gaan halen. En ook niet ja, valse verwachtingen geven. Als je bijvoorbeeld zegt, van, ik ga u informeren over iets. Maar we gaan nog niet ophalen om dingen te veranderen. Maar eerst informeren. Want informeren is ook heel belangrijk. Yeah. Nou, daar hebben we sinds kort een nieuwe website. Moet ook nog steeds nog heel wat gedaan worden. Maar we proberen ook vooral beter te informeren. En open en transparant te informeren. Zo hebben we bijvoorbeeld, het is wel leuk om te weten, Zandvoort in cijfers. Als je daarop googelt, yeah. dan vind je dat. Kan je alle informatie over Zandvoort vinden? Van, van economische zaken, maar ook van werken en inkomen. Ook kan je zien bijvoorbeeld dat in Zandvoort de gemiddelde lasten heel laag zijn. Maar je kan ook zien hoe hoog de gemiddelde BOZ-waarde is. En dan kun je ook ja. zien hoeveel wij daarvan gebruiken om onze inkomsten te dekken. Nou, dat zijn ook belangrijke informatie. Dat mensen, de bewoners, de inwoners ook zelf kunnen zien wat hier afspeelt. Hoeveel mensen we hebben. <coughs> hoeveel mensen we ook in de bijstand hebben. Hoeveel mensen er een BOO-uitkering hebben. Nou, elkaar goed informeren. En daardoor meer gelijkschakelijk als partner kunnen opereren. Vind ik een van de belangrijkste speerpunten om te gaan oppakken eigenlijk. Nou, dat is een heel duidelijk uh, speerpunt. Uh, voordat we verder gaan, de zijn er waarschijnlijk nog meer. Uh, maar voordat we verder gaan... Uh, meer mensen aan het werk hebben en er, er, erbij halen. Heeft Zandvoort veel werkelozen waar, uh, die nog een kans hebben? Ik, ik, ik kan een voorbeeld nemen. Ik ken iemand die is 63. Uh, die krijgt een oproep om te solliciteren. Uh, maar de kans dat die meneer, uh, een oud manager, een baan krijgt... is uh, eigenlijk zo goed als een heel. Ja, maar, maar daar moeten wij... Daar hebben wij wel een rol. Dat, dat, dat pakken we ja. ook regionaal aan. Hè? Met, ja. met, met, met, uh, met met UFV. Maar ook met het werkgeverssteunpunt. We hebben een, een mobiliteitsteam. Het is toch de bedoeling... dat die mensen toch nog weer aan het werk komen. Dus we zullen ook werk en inkomen als instituut. Hè? Want dat is, dat is ambtelijk. We, we moeten die koppeling naar de, in dit geval de Zandvoortse economie weten te maken. Dus eigenlijk gewoon dichter bij elkaar brengen. Dus niet zeggen van, ja, we hebben de U, UWV en die gaat dat wel regelen. Dan heb je allemaal schakels. Wat, wat we moeten gaan proberen is, ondernemers in Zandvoort... Die, die, die, die, die vacatures hebben, die moeilijk te vervullen zijn... gewoon proberen kort te schakelen met elkaar en met die inwoners. En dat, dat moet gewoon in Zandvoort gebeuren. En niet via allerlei instituten. Dus we moeten het meer naar ons toe halen, allemaal... Dus dat geldt zowel voor de inwoner... die geen werk heeft... als de bedrijven die mensen zoeken. En daar, daar moeten we een modus voor vinden. Minder, minder bureaucratie erbij. Maar gewoon in gesprek gaan met elkaar. En ook eens aandurven als werkgever. Nou, ik ga toch eens met die, die, die meneer van 63 praten. Ja. En, en, en wat kan hij dan wel voor mijn bedrijf betekenen? En soms heeft die andere vaardigheid. oh, maar dan kan ik in mijn bedrijf ook wat veranderen... dat hij ook daar kan werken. Gaat iemand anders misschien net even iets anders doen. Dus het, het moet echt maatwerk zijn en woorden. En wat wij moeten proberen te doen, die aan elkaar verbinden. Dus ja. die, die persoon verbinden aan dat bedrijf. Maar er zijn natuurlijk allemaal landelijke obstakels. Waarom willen mensen iemand van 63 vaak niet hebben? Is dat ze bang zijn je komt straks bij mij in een vaste ja. dienst en dan zit ik eraan vast en dan heb ik allerlei problemen. Ja. Uh, terwijl, uh, als je ze bij elkaar brengt, dat is één stap, maar er zijn ook wel wat landelijke bedrijven. Ja, daar moeten we dan ook naar kijken. En dan, daar moet je dan, dan ook soms oplossingen voor zoeken. Dat dat niet leidt tot weer andere problemen. Maar oké, okay, dat is. je moet het ook ervaren en, ja. en ondervinden. En Bovenop zitten en nou, Ik ben een wethouder die altijd gewoon probeert midden in die samenleving te staan. Dus ik ga er wel op mijn manier werk van maken. En uh, wanneer is het gelukt? Gaat het percentage naar beneden? Ja, nou, dat, dat, dat moet je dan ook meten. Hè? Dat ja. dan moet je dat, dat ook meten. Nou, dat gaan we dan ook meten. En dan, dat moet je dan ook zeggen van, we hebben dat programma. En, en, en de gemeenteraad moet dan ook weten... Oké, okay, we hebben nu zoveel mensen die geen werk hebben. Of we hebben zoveel vacatures. En over een twee jaar is dat wel naar beneden gegaan. Dat, dat, dat moet mijn opdracht dan ook zijn. Ja, en dan dus moet de raad mij ook mij weer op controleren... en mij op aanspreken. Ja, dat is een hele concrete... Uh, ja, ja zo, zo, zo moet het. En dat willen we ook in die begrotingen. En die zandvoort in cijfers geven ook die cijfers aan. Dus als je die cijfers ook regelmatig laat terugkomen... en, en ze ook toetsen aan, aan een nulmeting van vandaag... Ja, dan kan je dat ook volgen. En dan kan je ook concretere actie ondernemen. En, en soms lukt het niet, dan moet je iets anders doen. Dan moet je ook in gesprek met de gemeenteraad erover... van wat gaan we eraan doen. We hebben een paar keer geroepen over zandvoort in cijfers. Daar kunnen we dus heel veel informatie ja. halen. Dat is een goede tip voor de redactie ook. Ja. Um, maar als je kijkt naar zandvoort uh, in cijfers... hoe vaak worden die geüpdatet of zijn die actueel? Ja, die, die, die, dat is een, een, een, een constant proces wat er plaatsvindt... Uh, met informatie die gedeeld wordt. Dus uh, ik denk dat elk kwartaal wordt, wordt het geüpdatet. En als er weer een jaar voorbij is... dan zijn er, is er weer nieuwe informatie en die wordt er weer aan toegevoegd. Dus uh. ja. Het is ook, het, je ziet ook het verloop. Soms zie je het verloop van 2016 tot en met 2021. En soms zie je ook een prognose erin staan. Dus nou ja, maar dat kan ook verbeterd worden. Maar dat is wel goed om dat te volgen. En ja, Het is ook goed te zien. Oké, okay, hey, dat doen we niet zo slecht. Of daar moeten we nog wel... Hey, waar, waar verwijken wij hier af van het landelijke gemiddelde? En dan kun je erover na gaan denken. En voor mij is altijd... Ik, ik ben wethouder financiën, maar ik zeg altijd... Altijd Achter elk getal zit emotie, zit iets. Ja. Een getal is niet zomaar een getal, een, een, een, een, een voswaarde in, hè? en een bepaalde berekening erbij. van waarvoor betalen wij zoveel onroerend on zakenbelasting. Oh, dat is, dat is lager bijvoorbeeld als het landelijk gemiddelde. Maar ja, en, en, en, en hoe verhoudt zich dat dan bijvoorbeeld tot de, de waarde van de huizen? Nou, dat, dat zijn interessante gegevens om, om te matchen en te kijken en wat dat dan betekent. En is er dan nog wel capaciteit om iets te verhogen of niet? En is het, vind je dat dan rechtvaardig dat het verhoogd wordt? Nou, met die getallen vergelijken krijg je daar wel beelden bij. Je analyseert feitelijk de getallen. Maar wel, zit er, achter elk getal, zit wel een verhaal. Ja, en de, om even bij die cijfers inderdaad te blijven. U haalt het net zelf al aan de portefeuille financiën. Uh, op zich staat Zandvoort er wat dat betreft best goed voor. hoorden we al een tijdje. Toch zijn het ook wel onzekere tijden. Hoe, hoe heeft dat zijn weerslag op onze gemeente? Ja, nou, dus het zijn zeker zeer on, on, ja, roerige tijden ja. en onzekere tijden. Ik heb werk en inkomen, maar ook minimabeleid in. Ik las vanmorgen weer in de krant dat de komende tijd, volgens mij, een derde van de Nederlanders moeite krijgt om rond te komen. Nou, dat, dat vraagt extra extra inzet. En, dus de, de, bijvoorbeeld het bestrijden van de energiearmoede... dat noemen, maar het gaat natuurlijk om daar goed mee aan de gang te gaan. Dus we hebben een uh, ja, redelijk gezonde gemeente... maar we zullen ook een buffer moeten hebben als het minder gaat... zodat we juist die ja. mensen die minder hebben en krijgen... blijvend kunnen ondersteunen. Dus we, we zullen ook weer daar behoedzaam mee om moeten gaan. Nou, ik heb dat acht jaar lang gedaan. Uh, gelukkig is er het afgelopen, dat heette mei circulair geweest... En alle gemeentes hebben... Wij zijn wel gekort omdat we met een heel ingewikkeld systeem... dat de gemeentefonds aangepast is. Maar bij saldo hebben we wel... voor dit jaar, volgend jaar en het jaar erop... De, deze kabinetsperiode... is er extra geld gegeven. Ja. Maar ik vraag me af... hoe lang dit nog door kan gaan. Want er wordt echt heel veel geld uitgegeven. Geld, uitgegeven en, en de inflatie ja. stijgt nu. Dus dat extra geld... Is, is, leidt niet tot extra... meer inzet. Want die inflatie... En dat hadden we natuurlijk acht jaar lang, was dat redelijk rustig. En het was stabiel. En het is dus nu niet stabiel. En dat, dat heeft wel mijn grote zorg. En wij moeten er mm -hmm. toch voor zorgen dat Zandvoort ja, dan toch uh, boven het maaiveld uitblijft. Ja. En aan de andere kant gaan wij ook steeds meer uitgeven in Zandvoort. Omdat we een toeristengemeente zijn. Ja. En er is ook weer een rapport verschenen dat de komende jaren het toerisme in Zandvoort gaat stijgen. Ja, en ik vind, ik vind bijvoorbeeld niet dat dan de, de, de meerkosten van... Van handhaving, van er komen steeds meer fietsers, dus er moeten straks ook bewaakte fietsenstallingen komen. Ja, dat moet dan toch opgebracht worden, niet door die 17.000 zandvorters. Dus dat de, moet eigenlijk de toeristen aan ja, meebetalen. Ja. Nou, dan moet je weer een systeem verzinnen. Hoe krijg je dan meer inkomsten? Nou, dat staat ook in het coalitieakkoord: hè, de retributies, extra inkomsten genereren. Maar dat moet ook wel weer in verhouding zijn dat de ondernemer nog wel. Ook gewoon zijn boterham blijven dienen. Dus ja. nou, dat, dat hele spanningsveld, met die, met die energiearmoede en ja, en die inflatie, is best een ingewikkelde puzzel. En we ja. zullen echt wel behoedzaam moeten zijn in uh, hoe we daarmee omgaan. Nou, als wethouder van financiën. Ik heb het acht jaar gedaan, ik mag het nog voor je doen. Ik hoop dat ik het ook in staat ben om de komende vier jaar dat rust op dat front te bewaken, zodat je, je ja. echt kan. Dat je ook nog over wij, over de financiën ons zorgen moeten gaan maken. Dan heb je geen tijd om echt inhoudelijk de dingen te doen. Ja, en uh, nog een klein puntje tot slot over die financiën. Over die rust inderdaad, die je dan probeert te behouden. Uh, oh, je had het net over de buffer. Uh, waar, waar moeten we dan aan denken hoe, om dat op te bouwen? Gaat dat ten koste van dingen zijn op, nou, op termijn? Zoals het er nu naar uitziet, en de, de meiscirculaire is net verwerkt... en dat gaat naar de begroting toe, uh, hoeven wij hem nog niet te bezuinigen. Maar okay. ik heb wel mijn zorgen over, over wat ze in Den Haag... Want ik ben ja. bang dat ze op een gegeven moment in Den Haag... toch aan de noodrem misschien gaan trekken. Maar dan moet je ook weer zorgen dat je iets achter de hand hebt. Daar, daar houden we ook rekening mee. Dus wat we nu meer hebben gekregen en krijgen... Ja. gaan we niet helemaal inzetten... willen we niet helemaal gaan inzetten... om allemaal een veel hoger ambitieniveau te doen. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal ambities. Die vragen wel die Met extra de prioriteit. Ja. Ja, en het ja. is vooral ook zorgen die energiearmoede aanpakken. De jeugdzorg. Maar ook... Het ouder worden van de mensen vraagt ja. ook extra energie, eh, energie en ook middelen. <kijkt> nou. Ja. Maar tot nu toe hebben we dat goed eh, onder controle. En we, we, we proberen ook gewoon een reservepositie te houden. Zodat we ook een aantal jaren dat kunnen opvangen. En dat, dat omschrijven we dan ook in onze risicoparagraaf. Die, die wordt steeds belangrijker. Hmm. Want welke risico's zie je en welke buffer heb je daarvoor? Ja. Nou, die risicoparagraaf gaan we denk ik moeten we ook extra aandacht aan besteden. Omdat Inzicht te hebben van wat staat ons te wachten. Mm -hmm. Het ja. antwoord heeft heel snel uh, die uh, wat is het? 850 euro voor de energie uh, aan de minimuminkomens. Uh, ja. Heel snel ook uh, uitgekeerd. Uh, er komt misschien nog een tweede bedrag ja. aan. Er komt er, ja, nog 500. Ik had gehoord dat er nog weer een bedrag van 500 uh, ja. euro uh, bij komt. Maar uh, wij moeten wel. zijn natuurlijk ook allerlei andere problemen. Is natuurlijk niet de energie is erbij, maar er zijn er natuurlijk een aantal mensen die, hebben, die hadden al een minimumuitkering. Die konden ja. al amper rondkomen. Dus die komen toch structureel nog meer tekort. Dus, dus we zullen daar ook weer een modus voor moeten vinden. Hoe, hoe we die mensen toch extra kunnen, kunnen helpen. Met, ja. met ondersteuning, maar dat geldt ook. Hè, dat de kinderen naar school moeten. Nou, daar gaan we kun je dan ook extra. Dus ja. je moet echt op zoek van nou, hoe kan je de mensen het, het beste daarbij helpen. Maar dat is met name ook op zoek naar dus financiële middelen. Ja, financiële middelen. Nou, we hebben wel extra, extra ruimte gekregen. Ja, dat betekent dat je. Je moet keuzes moet maken. Dus als je, als je zegt van ja, we willen de ambitie als badplaats hoog houden. en dat kost extra geld. dan zou je een keer een keuze moeten maken van dat, dat moet dan ook betaald worden. door, door bijvoorbeeld de toerist. Ja. En dan hou je. dan krijg je dus die ambitie. die structureel misschien een x-bedrag kost. die dek je met nieuwe inkomsten af. Nou, dat staat ook echt in het coalitieakkoord. Staat ook dat we daar naar op zoek gaan. Dus opnieuw bekijken. Van ja, als er een heleboel mensen op de fiets komen en dan moet er moeten overdekte fietsers dan in komen. en die gaan allemaal lekker naar het strand. ja, dan kan het niet zo zijn dat, dat ik de, de bepaalde heffingen omhoog doe. en de burgers dat moeten betalen. Dan moet ik, dat, moet ik iets verzinnen omdat die fietsers dat betalen. Dus de toerist. Ja. Ja, en, ja. en dan hou je dus ook de ruimte in je begroting. om juist ook die andere dingen te blijven doen. Zoals zorgen voor, goed zorgen voor de mensen die met een minimum inkomen. Maar we horen natuurlijk nu de ondernemers al klagen... want er komt een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven aan. Ja, maar aan de andere kant er komen ook 30%, er komen ook 30 meer toeristen naar Zandvoort. Dus, dus, dus, dus er is ook te verdienen. En die balans moet je steeds zoeken. En het gesprek moet je ook steeds met elkaar ja. hebben daarover. Nog even over dat de coalitieakkoord dan wat breder veel gehoord. Kritiekpunt is dat het weinig concreet was eigenlijk. Vanuit de oppositie hoor je dat ook wel. Uh, bijvoorbeeld op dat gebied van financiën, veel onzekerheid... is het dan logisch dat dingen nog openstaan voor uh, links of rechts? Of, nee, uh, ja, maar het, het ja. coalitieakkoord bestaat uit uh, tien pagina's... met, uh, wel, uh, dus met zes punten op een pagina, dus zo'n zestig items... waarvan uh, he, he, grotendeel het bestaande beleid is. Maar we gaan dus nu wel heel concreet invullen. Dus bij de begroting gaan we dat wel concreet invullen... En er komt dus een actieprogramma eigenlijk uit. En dat noemen wij een bestuursagenda. Waarin gewoon wel wordt opgeschreven per punt. Van dat gaan we nu extra doen. En We gaan verder met een aantal zaken die al lopen. Het vorige college heeft natuurlijk heel veel in gang gezet. Het parkeerbeleid moet nog aangepast worden. Want dat is nog niet helemaal afvinden met z'n allen. Het staat ook in het coalitieakkoord dat we daar in oktober naar gaan kijken. Dus je moet niet alles opnieuw gaan doen. Maar we zullen wel een aantal dingen moeten aanscherpen. En ook inderdaad, we kunnen niet alles tegelijk. Dus we moeten het ook goed in de tijd zetten. Maar we gaan het concreter maken. Want we gaan het uitwerken. Zodat je in de begroting kan lezen: van oké, okay, dit jaar gaan we dat doen. En we geven een meerjarenraming erbij. Met financiële doorrekening. En dan kan je zien wat, wat we nog extra kunnen gaan doen. Is het niet een, uh, ook een hele mooie eigenlijk... dat het coalitieakkoord niet zo <coughs> gedetailleerd is... want anders krijg je dat je een soort contract neerlegt... en dan hoeft de raad eigenlijk niet meer te discussiëren en te stemmen. dan is het gewoon... dit, is er, dit hebben we besloten als uh, een kleine groep. Uh, en nu is er iets wat je met, een, met de hele raad kan bespreken... van hoe gaan we dit stukje invullen Ja, ja, en, ja want we, ja, we gaan het invullen... Ja. en we zetten het ook in de begroting, nemen we het gewoon op. En de raad moet daarover besluiten. Dus als ze bepaalde prioriteiten naar voren willen halen... of naar achteren of soms meer middelen willen geven ergens voor... dan kunnen, ze, kunnen zij dat ook met elkaar beslissen. En dat is ook de bedoeling. Hè? De, een van de zaken is toch wel dat we proberen die bestuursculturen... wat, wat opener naar elkaar te zijn hè? als raad en, en als college. Dus meer met elkaar te delen. nou Dan moet je ook in zo'n coalitieakkoord ruimte hebben... om, om ja, in te spelen eigenlijk op de ontwikkelingen de ontwikkelingen zoals we gaan... die zeggen, ja, maar we hebben dat vastgelegd... en dat wordt precies zo en zo. Nou, dat gaat volgens mij de komende tijd toch niet gebeuren. Want voor hetzelfde geld zitten we over twee jaar... over een jaar hebben we een aantal andere problemen op te lossen... omdat ja. de inflatie nog harder... Is gestegen en moeten we gewoon keuzes maken. En moeten we zeggen, dit gaan we voorlopig niet doen. Dit, maar we, we zullen wel weer we moeten zorgen dat onze inwoners wel gewoon in een woning kunnen blijven en, ja. en, en, en, en, en, en een gasrekening kunnen betalen, enzovoort, enzovoort. Nee, geen gas meer. Dan moeten we van het gas <lacht> van. Maar ja, de, nou, dus de, <lacht> dat is de onzekerheid. Maar wij, wij moeten wel gewoon proberen, op basis van wat we nu hebben, en dat kan gewoon de zaken voor elkaar hebben. Financieel ja. hebben we het redelijk goed op orde. Uh, we moeten zorgen dat we voldoende inkomsten hebben... als we ambitie willen hebben. Nou, volgens mij moet het gaan lukken. Dus ik, ja. ik sta toch, ondanks deze ingewikkelde en moeilijke tijd... positief voor de komende vier jaar voor Zandvoort. Ik heb als, als, als allerlaatste zin nog de vraag... het coalitieakkoord betekent, of heet Voor Zandvoort. Wat betekent Voor Zandvoort voor u? Voor mij betekent ja. Voor Zandvoort... Dat, dat ik ben van het CDA, het dorpsbestrijd voor alle Zandvoorts... en voor Zandvoorts inderdaad voor Zandvoort. Dus echt... Met het Zandvoortse bezig zijn. En met de inwoners en met je ondernemers. En proberen met, met elkaar uh, a, het gezellig en leuk te houden. Maar ook inhoudelijk die opgave die we hebben in Zandvoort. Om die uh, tot uitvoering te brengen. Nou hoort het uh, luisteraars. volgen uh, passie. <coughs> En energie om er nog heel veel zand voor te betekenen. Dat klinkt niet als een man die op weg is naar zijn pensioen. nee, Maar, uh, maar toch ben ik op weg naar mijn pensioen. Ja, ja, we we wensen heel erg veel succes de komende periode. Ja. En uh, nog vaker in deze uitzending. Ja, oké, okay, bedankt. Bedankt. Florida Keys There's a place called Kokomo That's where you wanna go To get away from it all Bodies in the sand We're uh -huh. Verder in deze uitzending. We hebben geluisterd naar Kokomo door de Beach Boys. Het is inderdaad een heerlijk zomersnummer. Uh, aan tafel zit uh, inmiddels onze volgende gast Geert uh, Sijtsma over camping Zandvoorde. En uh, hij zit er wat minder aan tafel, want hij heeft duidelijk een rechtszaak uh, gewonnen. Dat klopt. Nou, het is niet een rechtszaak. Het is een uh, zaak die bij de geschillencommissie heeft gelopen en uh, de geschillencommissie van de Rekeron. en die uh, bemiddelt tussen geschillen met uh, bewoners en uh, eigenaren van uh, campings. En uh, we hebben uh, een zaak aan handen gemaakt over het opzegtermijn wat uh, de nieuwe eigenaren ons opgelegd hebben om uh, te vertrekken. Ja. En, en dat de zaak... eens even wat tijdstukje voortzien. Iedereen weet natuurlijk, wij weten wat er allemaal speelt, maar ja. niet alle luisteraars weten het. Dus waarom zijn jullie begonnen met een zaak? Onze mooie camping in uh, Zandvoort, die er inmiddels meer dan uh, 70 jaar is, die is opgekocht door een projectontwikkelaar. En die projectontwikkelaar wilde heel graag uh, luxe bungalows gaan bouwen. Ja. En die wil ons zo snel mogelijk uh, van het trein af hebben. En wij denken dat we nog recht hebben en hun plichten. Dus we hebben een uh, zaak aangespannen bij de geschillencommissie. En die uh, projectontwikkelaar was niet uh, zelf voor reden vatbaar? Ze zeggen van nou, ik begrijp wat jullie doen. En, uh... Nee, de projectontwikkelaar uh, is ook niet met ons in gesprek geweest. Die als gelijk uh, brieven verstuurd van uh, draf zo snel als mogelijk. Uh, en dan gaan wij bouwen. Dus ze wilden al dit jaar maart al gaan bouwen met bungalows. Dus die, uh, die heeft een uh, zware dobber. Die heeft inderdaad een zware dobber. Ja, ik ja. denk ook dat ze dat plan een beetje onderschat hebben. Ik weet niet uh, hoe dat precies gelopen is. Maar ze hebben natuurlijk wel overleg met de gemeente gehad over uh, dit uh, project. En de gemeente hierin scha schaadt ook wel een scheve schaad. Want ik vind dat die hier ook wat uh, anders naar hadden moeten kijken. Voor mij staat Getje aan Blazen. En ja. die heeft onlangs in een krantartikel geroepen dat uh, Zandvoort een patatdorp is. En daar willen ze vanaf. Maar als we zo doorgaan met al die bungalowparken. Dan wordt Zandvoort straks het Zandropee van Noord-Holland. Dan kan je hier alleen nog maar met een Ferrari... en een dikke portemonnee naar binnen toe. En ik denk dat dat ook niet de bedoeling is. Want ik denk dat Zandvoort er heel erg bij gebaat is aan uh, diversiteit en recreatie. Dus van alle bevolkingslagen recreanten naar Zandvoort. Het is uh, superbelangrijk. Ja, maar mensen over een camping die hier komen om te genieten, die zullen toch ook gewoon geld uitgeven, gaan ook winkelen. En dat klopt, ik denk, ik denk dat die camping van onze grote economische bijdrage is. Er stonden in het verleden 450 caravans. Die mensen waren hier een groot deel van het jaar... met name in de zomer. Die deden hun boodschapjes, maar ook kleding. Of zelfs naar de opticiën deden ze hier allemaal in het dorp. Dus als je hier met de middenstand spreekt... die vinden het ook een grote aderlating als die camping weg zou zijn. Die mensen die naar zo'n bungalow gaan... van Roompot of Querido, of hoe het ook maar heet... die kopen van tevoren een tas met boodschappen... gaan hier naartoe, zitten in die bungalow... en als ze dan iets gaan eten... dan probeert zo'n bungalowpark ze natuurlijk binnen te houden. Want die hebben hun eigen restaurantjes en hun eigen dingetjes... En die hebben liever niet dat ze naar het dorp te gaan. Dus ze proberen ze allemaal op dat park te houden. Dus die economische groei waar de gemeente het over heeft. op het moment dat er zo'n bungalowpark bij komt. die zie ik niet. En als je met ondernemers spreekt, die zien die ook niet. Die missen echt uh, die grote vakantieparken. en die uh, bungalowparken die hier. of die uh, caravanparken die hier stonden. die missen ze echt. Nou, maar los van uh, de economische uh, uh, bijdrage... gaat het natuurlijk ook gewoon om de rechten van mensen. Dus die zijn met voeten getreden. Ja, het gaat zeker om de rechten van mensen. Dus we hebben afgelopen donderdagavond... is Sandra Beckerman bij ons op de camping geweest. Hè? Een kamerlid uh, van, van de SP. Zij is een groot voorvechter van uh, gelijke huurrechten... Voor, uh, ook voor recreanten. Er is inmiddels ook een motie voor ingediend door de SP. Zowel uh, bij de provincie als ook in de Tweede Kamer. En die is in de Tweede Kamer is inmiddels aangenomen. En uh, de motie uh, in de provincie is inmiddels ook aangenomen. Het gaat ook over diversiteit en recreatie voor uh, de, de kleine portemonneeën. Dat caravanparken en camping zoals zandenvoeren blijven bestaan. Ook in de provincie. Maar die landelijke aandacht die er nu is vanuit de politiek. Dat recreanten ook rechten hebben. Die is natuurlijk ja. superbelangrijk. Want uh, er wordt... Door die projectontwikkelaars met heel veel geld wordt er maar gedaan. of dat deze mensen geen rechten hebben. Maar dat is natuurlijk op zich vreemd. als je ergens 27. Ik sta de 27 jaar. maar er staan ook mensen. die er 55 jaar die hebben 55 jaar altijd netjes hun staargeld betaald. en die kunnen dan vanaf de een op de andere de dag. kunnen ze vertrekken. die kunnen hun boeltje oppakken. Nou, dat is, vind ik mensonterend. En er wordt gewoon aan voorbij gegaan. zowel door de lokale politiek. als door uh, projectontwikkelaars. Maar ik denk dat er in het land uh, heel veel mensen met spanning gekeken hebben naar deze zaak. Want het is niet, zand, want het is niet de enige plek waar nee, uh, nee, de campings dat, onder druk staan. Uh. Nee, dat klopt. Ook uh, onze mailbox, maar ook de telefoon is gewoon echt ontploft na donderdag. Het is niet normaal door hoeveel mensen waar gebeld zijn. Campings, maar zelfs ook uh, wethouders uit andere provincies en steden. Uh, hoe we dit nou precies gedaan hebben. Dus uh, on onze stukken zijn inmiddels bijna heel Nederland rond, maar ook andere campings. Donderdagavond waren er ook wat mensen van andere campings die met dezelfde problemen kampen. Ja, en ik denk dat wij uh, zeg maar een goed voorbeeld zijn voor andere campings in Nederland. Ja, ja is, de, is, die, is die rol van de projectontwikkelaars of die lobby van de projectontwikkelaars dan eigenlijk te groot, te sterk? Zeker ook voor de lokale politiek om zoiets tegen te houden. Jullie hebben daar heel lang... Uh, tegen geprocedeerd natuurlijk. Uh, voel je dat wel echt, dat die... Uh, nou, ja, dat veel vind ik groter wel, is? Nou, dat vind ik wel heel interessant... Uh, wat je nu zegt. Kijk, de vorige wethouder... die uh, is wel... eerder betrapt op... Uh, foutjes in beslissingen. En zo is dit geloof is... Over ik, welke wethouder... hebben we dan? Ja, ik denk dat ik... geen namen moet noemen, okay. want ze ja. kan zich niet verdedigen. Ze zit hier er niet bij. Het is zo fijn... als ze erbij had gezeten. Maar je kan niet... Uh, op zo'n camping als wethouder gaan roepen... dat je dat vergunningloos kan doen. O.D. Eimond, dat is de vergunningverlener in dit geval. De vorige wethouder had onder andere uh, een bestuursfunctie bij O.D. Eimond. Maar zat ook in de vergunningverlening in Zandvoort. Maar zat ook in toerisme hier in Zandvoort. Dus die had uh, meerdere petten op. En die zit dan met projectontwikkelaars om tafel. Die hadden een mooi verhaal op de mouwspelde. Dus hij kan daar op verschillende manieren een beslissing over nemen. En geeft daar toestemming voor om dat te doen dat zo'n camping vergunningloos omgebouwd kan worden tot uh, vakantiepark. Dat is onder andere bij Querios gebeurd. Zonder vergunningen is daar een ander bungalowpark neergezet. En als het er eenmaal staat, dan roepen ze... ja, het staat in nou, Abel, geeft nou maar een vergunning. Maar ik vind dat je van tevoren gewoon alles goed moet regelen. Wij liggen tegen Natura 2000 gebied aan. Het is een waterwindgebied. Dus er zijn heel veel regels voordat je hier iets mag veranderen. Onder andere milieuvergunningen, omgevingsvergunningen, stikstofdepositie... Daar zijn ze allemaal aan voorbij gegaan. En zonder geïnderteid, kennis en kunde... ...heb zo'n wethouder dan gezegd... van ...je kan zonder vergunningen dat om gaan bouwen... ...tot een bungalowpark. Dan is het dus toch de, eigenlijk de lokale politiek... ...die vooral tekort ging. Neem je ze dat ook kwalijk? Niet alleen de wethouder, maar ook breder? Ja, dat neem ik ze zeker kwalijk. Ja, we hebben ook een interview gehad met de burgemeester. En een burgemeester die roept aan de huidige burgemeester van ik kan daar niks aan veranderen. Nou, dat is niet helemaal waar, want een burgemeester kan wel degelijk invloed uitoefenen op het uh, bestemmingsplan. Dat is zijn taak. Het is ook zijn taak als burgemeester om toezicht op de wethouders te houden en ook toezicht op dit soort uh, zaken. Maar die grote partijen, die, uh, die zijn natuurlijk heel sterk. Zandvoort is een kleine gemeente, 17.000 inwoners. Nou, dan krijg je een paar uh, uh, uh, mensen die hun best willen doen om, uh, om er wat van te maken. Maar natuurlijk niet geen beroepsbestuurder zijn. Uh, en die moeten dan opboksen tegen zo'n grote club. Is dat, uh, is dat een beetje een ongelijke strijd? Dat is inderdaad een ongelijke strijd. Als je kijkt naar een uh, dorp als Zandvoort met 17.000 bewoners... waar zoveel gebeurt als dit in een grote stad als Rotterdam of Amsterdam zou gebeuren... zouden er hele andere bestuurders zich daarmee bezighouden. Ik bedoel, wij hebben hier een, een mega-evenement met de Formule 1. Er komen hier honderdduizend strandbezoekers ieder jaar naartoe. Hè? Uh, campings, bungalowparken, noem maar op allemaal. Dus ik zou eigenlijk vinden dat de provincie... Hè, waar echt beroepsbestuurders zitten... meer toezicht zouden moeten houden... op het verlenen van dit soort vergunningen. Dat is ook een hele interessante stelling. Dat de provincie dat uh, meer zou moeten doen. Uh, nou ja, nou, kijk, wat je net al zei, het zijn geen beroepsbestuurders. En die mensen zijn ja. allemaal echt hun stinkende best. Maar die hebben er over het algemeen ook allemaal een baan naast. Hè? En als je dan uh, hebt over een investering van meer dan 20 miljoen. Als je alleen al kijkt naar uh, het, het circuit. Hè, hoeveel geld daarin omgaat. Dan weet ik niet of het verstandig is om, uh, om dat aan een lokaal bestuur over te laten. Ja, het circuit is eigenlijk ook dezelfde situatie. Dat een, een hele grote partij uh, dan op die manier ook steeds meer invloed krijgt in zo'n uh, dorp. Dat klopt, dat klopt. maar als je nou kijkt alleen al langs, uh, langs de kust... alle campings die daar stonden, hè, of het nou uh, de lakens is of de duinrand, noem maar op... zijn allemaal vertrokken, staan allemaal bungalowparken. Het is er niet drukker op geworden in het dorp in de afgelopen jaren. Dus wat dat er gaat, hebben ze uh, zeg maar daar een grote misvatting op... dat door het bouwen van bungalowparken dat het dan meer publiek trekt. Dat is helemaal niet zo. In het verleden toen daar echt en parken allemaal stonden... iedereen ging er in het weekend naartoe... En dan was het gewoon druk in het dorp. Als je op zondagmiddag in het dorp liep... Was het, ook al was het niet zonnig weer, was het gewoon druk. Tegenwoordig, als er niks is, niet een groot evenement. Het is gewoon heel rustig in het dorp. En deze caravanparken, die, uh, ja, die, die dragen bij aan een economische uh, groei van het dorp. En die bungalowparken niet, die blijven allemaal op het park. En voor lang is, uh, is de, de camping nu gered? Want dat is natuurlijk ook weer een punt. Uh, maar nou jij, ja, die wil natuurlijk toch iets... Ja, ik las onlangs aan hem in de krant dat hij opnieuw met de geschillencommissie ging zitten. Nou, ik denk dat hij slecht geïnformeerd is door zijn advocaat. Want de uitspraak uh, is onomkeerbaar. Dus dat betekent dat hij wel opnieuw met de geschillencommissie kan gaan zitten. Maar dat geen nut heeft. Dus uh, ja, voorlopig zijn wij wel, zitten wij wel in de safe zone. En heel eerlijk gezegd denk ik ook dat wij gewoon blijven bestaan. Ik heb niet het gevoel. En als ik echt naar de toekomst kijk, hoe die er nu uitziet met stikstof en het bouwen van uh, noodzakelijke woningen... ja, daar vallen wij gewoon buiten. Ik bedoel, het is niet noodzakelijk om een uh, caravanpark te bouwen. Dus ze vallen niet onder het bouwbesluit voor uh, stikstofdepositie. Nou, dat is uh, een, een duidelijke en nog steeds strijdbare geert... Uh, steeds die hier Klopt. op tafel zit. Ja. Uh, en zolang jij bezig bent, uh, denk ik dat de camping wel met rust gelaten wordt... Uh. Dat denk ik ook. En ik kom graag nog een keer terug om te vertellen dat we gewoon mogen blijven. Want ik denk dat het uh, heel lastig wordt. En uiteindelijk zal de politiek ook inzien dat diversiteit en recreatie in een dorp als zandvoort gewoon superbelangrijk is. Ja. Nou, ik mag natuurlijk niet zo heel veel zeggen als uh, interviewer. Maar het is toch een beetje David tegen Goliath. En uh, David heeft uh, toch wel gewonnen uh, vandaag. Vandaag. Ja, ja. Ja. <laughs> Gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel voor, uh, dat ik hier even aanwezig mocht zijn. En tot de volgende keer. Dankjewel.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 het tijd voor een nieuwe baan. Een, een hele mooie dag. Een hele mooie dag. Een hele mooie dag. Ik sta al een tijdje op het Centraal Station. Te wachten op een trein. Op een trein. Ik ren en ik haal hem net. Het was kantje boord, maar ik heb hem gerend. Ik ben lood op mijn ogenballen dicht. Ondanks dat die bank niet altijd lekker leest, ik word wakker in een vreemde stad. Ik heb het langzamerhand wel een beetje gehad. Yeah. Is een dag die misschien niet al te lekker begon Maar de zon schijnt, ik zie een top terras. Ik zeg, doe maar wat cools in een heel groot glas En ik kijk op en daar ben jij Stelt aan mij de vraag, is het plekje vrij? Je kijkt me aan met een stralende lach En vraagt, hoe is je dag als ik je vraag, man?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 En daar heb ik genoten van twee prachtige nummers. Eerst, mooie dag van Jay. En daarna, viva las vengas. Uh, hoop ik dat ik het goed uitspreek. Van Panic at the Disco. En als u nog niet wakker was, dan bent u het nu zeker. Aan de telefoon hebben we Evelien van Hoofd, als het goed is... van het Rode Kruis over de opvang van vluchtelingen in Zandvoort Noord. Voor Oekraïners. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn Hallo. dat u erbij bent vanmorgen. Ja, zeker. En uh, ja, we hebben natuurlijk allerlei vragen over uh, de, de opvang van de vluchtelingen uh, voor Oekraïners. Um, Vertel. Nou, ja, de samenstelling van de groep vindt iedereen heel erg interessant. En ja. we hebben ook gehoord dat de kinderen in Haarlem naar school gaan. En we dachten: waarom gaan ze niet lekker in Zandvoort naar school, kunnen ze fietsen? Ja, nou laat ik met het eerste beginnen. Ja. Um... Er de, de, de komen ongeveer 120 uh, vluchtelingen naar het, uh, nieuwe, de nieuwe opvanglocatie. Ja. Um, de samenstelling van de groep, dat is dat het... Um, we, we verwachten twee derde vrouwen, een derde mannen... en uh, een heleboel kinderen, ongeveer een derde kinderen. Ja. Um, en over de scholen, we hebben contact met alle scholen in uh, Zandvoort. En we ja. weten nog niet precies waar de kinderen naar school gaan. Dus um, het is nog niet gezegd dat ze allemaal in Haarlem naar school gaan. Oh, oké. Okay. Dus dat scheelt alweer. Ja, zeker. Want uh, wij willen natuurlijk ook graag dat ze op het fietsje naar school kunnen. Okay. <laughs> nou, daar zijn we in ieder geval over eens. Um, ja. En dan een andere vraag natuurlijk is... Uh, al die mannen, waar komen die mannen vandaan? Die moesten toch, mochten toch helemaal in dit land niet uit? Die moesten toch allemaal vechten? Ja, dat klopt, maar er zijn natuurlijk ja. mannen die niet kunnen vechten. Om wat ah. voor reden dan ook. Ja. Uh, dus uh, er zijn ook mannen die uh, ontheffing hebben. Dat heb je in in alle legers en in Nederland ja. dus ook. Dus ja, niet alle mannen uh, zitten in het leger. Ja. En dan een andere vraag is, de Oekraïners, die werden geacht hier heel tijdelijk te blijven. Wordt het nou, ja. Uh, maar ja, iedereen denkt, die oorlog is volgende week nog niet voorbij. Uh, hoe, hoe gaat dat dan met de uh, uh, assimilatie van de mensen in de samenleving? Ja, we, hebben, um, uh, we zijn ontzettend blij dat de uh, gemeente ook heeft gezegd dat ze graag willen dat de mensen integreren. Dus daar is ook waar we op inzetten. We willen graag dat de mensen. Uh, ...ook echt onderdeel gaan uitmaken van de samenleving. Dus we hebben van alles uh, uh, op allerlei manieren geprobeerd... ...om dat ook uh, uh, voor te bereiden en, en voor elkaar te krijgen. Dus um, uh, de opvanglocatie die wordt ingericht eigenlijk als een soort woonwijk. Dat betekent dat we uh, mensen uh, die wonen daar, maar het is de bedoeling dat ze uh, ook echt onderdeel gaan uitmaken van de van, van Zandvoort, van de samenleving. En um, dus dat we hebben uh, contacten gelegd met uh, werkgevers, uh, met scholen, met het sociale wijkteam. Dus we proberen echt de mensen te integreren in Zandvoort. Ja, ja en, en dan even over dat uh, de opvangterrein zelf inderdaad. Ik uh, fiets er vaak langs, want ik uh, woon er vlakbij. Maar even hey, voor de mensen die dat minder uh, voor zich hebben in beeld... Uh, neemt u ons eens mee op het terrein. Wat, wat zien we dan? Ja. Uh, wat voor een, uh, voorzieningen zijn er bijvoorbeeld? Het zijn uh, uh, totaal vier woonunits... En die woonunits die zijn uh, opgebouwd uit geschakelde containers. En um, dat zijn, ja, uh, als je wel eens een, een, um, een tijdelijke schoolgebouw hebt gezien, zo moet je het je voorstellen. Dus het zijn echt uh, aan elkaar geschakelde woonunits. Um, en het zijn vier units voor 30 personen. Um, er zitten slaapkamers in van twee persoons, maar ook van, van vier persoons. Um, per woonunit van 30 personen is er een woonkamer uh, en centraal uh, sanitair. En um, er is op het, op het terrein naast die vier woonunits ook. Een, um, een centraal gebouw. Een uh, facilitair gebouw. Daar zitten keukens in. Daar zit uh, een, een centrale ruimte in waar mensen kunnen verblijven, uh, uh, eten. Um, daar komt een uh, speelhoek, uh, gaan we daarin richten. Maar daar zijn bijvoorbeeld ook spreekkamers waar we uh, uh, een spreekuur van vluchtelingenwerk kunnen houden. En waar we spreekuren voor, nou ja, voor uh, de voor sociale wijkteams of, der, of dat soort dingen kunnen houden. Ja, ja. En, en, en hoe gaat dat eigenlijk met? Uh, want, want ze hebben natuurlijk iets heftigs meegemaakt. Sommige mensen hebben dat wat. Uh, heeft dat meer impact dan op anderen? Uh, hoe wordt die zorg verleend aan die mensen die het misschien extra nodig hebben en uh, niet op dat terrein hun plekje vinden? Nou, dat is een van de dingen waar het rode kruis een rol in speelt. Ja. Dat is dat wij wij zijn daar de hele dag aanwezig met uh, uh, woonbegeleiders. Die juist dat soort signalen moeten oppakken en um, doorverwijzen naar, naar zorg, psychosociale zorg als het nodig is. Dus er zijn Rode Kruis-coördinatoren um, uh, en woonbegeleiders die zijn um, ja, elke dag de hele dag aanwezig. En er zijn ook mensen in, uh, in, uh, in de samenleving die zeggen: Van ja, het is heel fijn dat die mensen goed uh, integreren, uh, maar als we het niet opleggen oppassen, dan eh, creëren we een nieuw probleem... namelijk dat ze in plaats van teruggaan... dat hun mannen als de oorlog afgelopen is hier komen... om eh, het leven hiervoor te zetten. Want dan gaan de kinderen naar school... spreken inmiddels goed Nederlands... Ze hebben met misschien wel een Nederlands diplomaatje. Hoe ja, gaat u daar met die tegenstelling om? Nou, um, de mensen zijn hier uh, in principe op een tijdelijk uh, verblijfsvergunning. En oh. uh, dan moeten ze gewoon net als alle andere mensen... die hier willen blijven wonen... een andere procedure in. Ja, dus zit daar niet zo heel goed dus Het is niet problemen. automatisch gezegd dat iedereen die hier komt ook mag blijven. Er, er is nu een, een, een, een Europees, op Europees ja. niveau een regeling getroffen, zodat mensen hier uh, zonder visum kunnen verblijven. Maar daar zit ook een einde aan. Oké, okay, dat is een heel uh, duidelijke mededeling. <laughs> ja. ja. Maar goed, in de tussentijd willen we heel graag dat mensen wel, zolang ze hier zijn, ook meedoen. Ja. En niet uh, uh, in een. Uh, geïsoleerde positie ergens in een opvanglocatie zitten en geen deelnemen aan de samenleving. Want vooral voor de kinderen um, is het heel belangrijk dat zij gewoon naar school blijven gaan en zich blijven ontwikkelen. Want anders dan lopen die een achterstand op die ze heel lastig weer kunnen inhalen. Ja, nou is Oekraïne, net als veel uh, Oost-Europese landen, niet bekend om hun uh, heel hoog democratische gehalte en, uh, en liberale waarden die ze uh, nog niet omhelzen. Uh, hoe gaan jullie daarmee om? Bijvoorbeeld uh, in Amsterdam is er een speciale opvang voor zo'n 50, 60 LHBTI-Oekraïners. Uh, uh, uh, omdat die in hun, in, uh, door hun eigen landgenoten op de vlucht uh, nog heel gediscrimineerd worden. Hoe gaat ja. dat soort dingen om in, het, uh, in Zandvoort? Nou ja, wij zijn natuurlijk het Rode Kruis. Ja. En het rode kruis, voor het Rode Kruis maakt het niet uit welke kleur je hebt of welke uh, uh, oriëntatie je hebt. Dus ja. voor ons is iedereen gelijk. Ja. Um, als mensen onderling daar anders over denken, dan, ja, dan proberen wij uh, uh, uh, mensen te laten zien dat, dat, uh, ja, dat wij een ander uh, zichtpunt hebben. Ja, ja. ja. Dat, dat heeft toch even voeten in de aarde. En dan een laatste vraag over de leeftijd van de kinderen. Zijn die kinderen allemaal heel klein? Want we hadden het over gaan naar Zandvoortse scholen. Maar zijn het kinderen, uh, of zijn er ook jongeren bij? Dat je zegt, want het zijn meer teenagers uh, die naar een mbo of zo zouden moeten. Nou, we weten nog niet precies wie er komen. Uh, we weten alleen dat de mensen die uh, in aanmerking komen voor uh, deze woonunit... Dat, dat zijn mensen die nu op dit moment al in de regio worden opgevangen. Dus dat zijn mensen die nu ofwel in een van de hotels zitten... Oh. of in een gastgezin uh, waar een einde aan zit. Um, dus we weten wel dat ze uit de regio komen in eerste instantie. Um, maar wie het gaan zijn weten we nog niet precies. Ja, en, en even over die regio inderdaad uh, gesproken... en ook de samenwerking uh, vanuit het uh, rode Kruis daarmee. Uh, het, het is best wel een groot iets zo uh, in Zandvoort, of niet? best wel een, een, een, een grote hoeveelheid mensen... die jullie kunnen opvangen straks. Er komen 120 mensen. Ja. Nou, op... Uh, met onze 6 dat miljoen toeristen, en 17.000 mensen... dan uh, gaat het vast lukken. Ja, ja nou, dat denk ik ook. Uh, nou ja, we hebben... Uh, vorige week hebben we een, een open middag gehad... en hebben we... Uh, de, de, de buren ontvangen en een aantal netwerkpartners, uh, uh, dus uh, het sociale wijkteam en pluspunt en uh, uh, wat ondernemers. En, uh, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat er alleen maar hele positieve reacties waren en heel veel aanbod om te helpen uh, vanuit Zandvoort. Dus daar zijn we alleen maar ontzettend blij mee. Nou, dat uh, klinkt heel mooi en dat klinkt als een uh, warm gasvrij uh, ontvangst in Zandvoort. Ja, absoluut. Zeker. Oké. Okay, dank u wel voor deze bijdrage en alle informatie. Ik wens u nog een heel fijn weekend en heel veel succes de komende tijd. Dank u wel. U ook. Een fijn weekend. Dank u wel. Ja hoor. Dag. En we luisteren nu naar Caution door de Killers. Want jammer gaat hier vanavond naar een concert van.